Raymond Seré met het NOS-journaal. De autoriteit Markt start een onderzoek naar het dieselschandaal bij Volkswagen. De ACM wil weten of Volkswagen consumentenregels heeft overtreden. In Nederland zijn 160.000 auto's verkocht die veel meer stikstofoxide uitstoten dan was beloofd. De Consumentenbond had de ACM een paar maanden geleden gevraagd om zo'n onderzoek. Dat kan particulieren helpen als ze een schadevergoeding willen vragen aan Volkswagen. De ACM moet ook nog uitzoeken of Volkswagen zelf, of de Nederlandse importeur verantwoordelijk is. Politiemol Mark M. uit Weert was lid van een criminele organisatie, zegt het Openbaar Ministerie. Dat gegeven is toegevoegd aan de verdenking tegen M. Die staat vandaag weer voor de rechter. Toen hij nog bij de politie werkte, zou hij gevoelige politieinformatie aan criminelen hebben verkocht. Samen met M. staan ook een handlanger en drie klanten terecht. Volgens het OM werkten ze nauw samen om politieonderzoek te frustreren. Ze werden ook verdacht van het witwassen van geld en het vervalsen van paspoorten. In de nieuwe prostitutiewet is het toezicht op de thuisprostitutie onvoldoende geregeld, zegt de nationaal rapporteur Mensenhandel Corinne Detmeijer. Volgens haar gaat de helft van de meldingen van Mensenhandel over prostituees die van huis werken of als escort bij klanten langsgaan. Daar is toezicht moeilijker dan bij raamprostitutie en in bordelen. De rapporteur Mensenhandel vindt dat ook in minder zichtbare sectoren van de prostitutie mensenhandel moet worden aangepakt. <coughs> Tienduizenden 50plussers die al heel lang in de wajong zitten hoeven niet te worden herkeurd. Staatssecretaris Kleinsma heeft dat besloten. Eerst wilde Kleinsma alle mensen met een uitkering laten herkeuren. Vorige maand zei ze dat er voor sommigen een uitzondering komt. Dat blijkt dus de groep 50-plussers te zijn. Veel van hen kunnen echt niet werken, zegt Kleinspa. Zij houden hun volledige uitkering. Het weer bewolkt, later meer zon. wordt 6 graden, vannacht ligt de vorst. Morgen geregeld zon en een graad of 4. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Schiphol en Sloten drie kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht vanwege bergingswerk. De vertraging is twintig minuten. En op de A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Rotterpolderplein. Zes kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is drie kwartier. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM. Luncht. Ja, het, uh, het zit uh, zo. Ik had uh, vroeger had ik, had ik heel veel vrienden. Uh, maar nu niet meer zo. Vanwege het Zij het gezicht gezegd dat de irritatiegrens uh, bereikt was. <lacht> Ja, ja, maar vroeger ging, met mijn vrienden gingen we altijd naar hetzelfde café en zo. Maar, maar nou, ze zijn naar een andere café gegaan. En dan willen ze mij niet zeggen waar dat uh, is. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee, nu heb ik veel meer tijd voor andere dingen te doen en zo. Dit is bijvoorbeeld, laatst was ik naar de bioscoop geweest. En net heb ik een hele mooie film gezien. En die heette. Uh, Schindeles list heette die. Ja, maar die is mooi hoor. Dus, echt, het was een hele mooie, belangrijke film. Maar kijk, kijk de mensen, mensen praten altijd wel over de Joden en zo. Terwijl, nou, die Duitsers, dat waren ook geen liefertjes, hoor. <lacht> ja. Gaat Nu maar, ja, maar, ehm. Wat ik, wat ik het mooiste vind om te doen, altijd, vind ik om in de Bijbel te lezen. Dus dat vind ik zo mooi, man. Dat is een heel mooi, big boek. En dat is zo Ik zal wat even voor de mensen die niet precies weten waar de Bijbel over gaat, zal, zal ik ongeveer even uitleggen. Dat is zo. Het was dan, in het begin van de wereld, toen was er nog helemaal niks. Alleen een soort, een soort van jeugdboerderij met, uh, met twee mensen. Mozes en Alibaba. Maar, ja maar, ja maar. die. hadden van een giftige appel gegeten. Het waren ze in slaap gevallen. Het was hoe het was keihard geregen En zo had het dat dieren van de boerderij bijna verdronken waren. Maar. Toen het, Jezus had het water veranderd in rode wijn. En toen was het in een rode zee geworden. En die ging uit elkaar. En toen had de ene helft de wolven opgeslopen. En de andere helft Jonas te dopen. En. Jammer die. Jammer die Jonas te dopen. Die had zoveel. Die had zoveel geslopen. Die was allemaal dronken geworden. Ja, het ging niet zo mis. Nat, nat gooien met water. Ja, dat, dat de mensen ook zeiden van... Nou, waarschijnlijk al m'n schiet uit. Maar ze ik nat gooien met water. Ja. ja nou, dat was ook terecht. Was ook terecht. Maar toen wou hij nog steeds niet ophouden. En toen, toen zei ze van... Nou is het mogelijk geweest. En toen, toen, toen heb zo'n vrouw de Lille al haar afgeknipt. Het zou een zo'n gemaakt. en moest hij drie keer kraaien. Ja. ja. Ja, maar toen wou hij nog steeds niet ophouden. En toen, toen zeiden ze van, ja, nou is dit echt mooi geweest. En toen hebben ze zelf hoofd aan zijn kruis gespijkerd zo. Ja. ja, dat was heel erg. Maar gelukkig, ja, maar gelukkig kwamen er toen net op tijd de drie wijven uit het oosten. En die hadden, en, ja, en die hadden, die hadden, die hadden, die hadden zo'n broodkruimels gesloten om de weg niet kwijt te raken. Maar, ja, maar toen had Jezus die broodkruimels in vissen veranderd. En toen zei hij ze tegen die vissen, sta op en loop. Ja. En we wisten die wij helemaal niet meer met dus deze zwaardaankwam. kwamen, hebben een hele nacht in de stal moeten slapen. Het was, was ook van Maria. Maria die was zwanger, zwanger geworden. Maar niet van haar man Jof, Jozef ons of zo. We zijn in van haar huidige bekoringen gevangen. Was zij. Terwijl dat een man, Joost, Joost die, die dacht van dat zij zwanger was van de Bemarkt-Amerikaan. Maar die zong altijd van Maria, op opzij, Maria. En dat was van de musical Jesus Christ Superman. En toen werd hij er aan. Helemaal in de war. En die, werd, die, die, die, werd die baby die werd geboren. En die heeft toen met een mandje met pek en verensouw. Huppakee in de sloot gekieperd. Ja. En waar de koeien zo erg geschrokken dat ze veel lang geen bellen konden geven. Ja. Ja, en toen, ja, toen dachten de Romeinen van... keren kennen we nou wat hele land wel voorover. Maar dat was niet zo, want er was één klein dorpje... ...wat dapper wees dan bij Piro. En de Romeinen Jesus. Ja, want die hadden... Die hadden een toverdrang met duizend zure bommen en garnalen. En dat had, ja, had professor was gemaakt. Maar die zat in de gevangenis en toen riepen de mensen... Barabbas vrij! Barabas, Want toen moest eerst in aan het in de gevangenis. En toen was keizer Pilatus' zoals handen wassen... maar toen ging Jezus met zijn smerige poten over het water heen lopen. Ja, toen zijn ze, nou is nou het geweest. En toen hebben ze hem gekruisigd. Nou, ja. ja. En dat is allemaal in de Jordaan gebeurd. Het is niet voor... Het is, het is helemaal niet voor te lachen. Nee. Nee. Nee, als, de, als dat je zelf aan een, aan een kruis zou hangen, zou je dan ook nog lachen? Nee, kijk, nou zijn ze stil, ja. Het is helemaal niet leuk. Nee. Dan hang je daar, helemaal alleen. Ja, en je, je krijgt jeuk, wat dan? Ja, of dat zie je naast iemand die alleen maar over voetbal kan praten, al dat? <lacht> Tussen de twee Limburgers in. <lacht> het is helemaal En het staat ook in het 12 gebouw. Dus dat, als jij dat merkt dat, dat de mensen sporten. dan moet jij de mensen stijden met een brandende Braamstruik. Ja. <lacht> maar, ja, maar dit is symbolisch in weet, weet ook huis wel. Er mogen best andere houtsoorten zijn, dan staat beter uit. <lacht> Ik zeg altijd zelf van Jezus: Jezus is je goeie vindt, Staat je een te kent? Heb je veel voor ons gedaan? Zij gaan het kruis, sluiten, sluit. En daarom schrik ik altijd Jezus bedankt. Zie je dat in één keer met alles zeggen? Ja. Dat vindt hij hartstikke leuk. Tel ik de drie. Ja, en dan gaan we dit zeggen: 1, 2, 3. Eén, twee, drie. Ja, dat zal hij leuk vinden. Ja.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 Ja, Steelers Wheel, Jerry Rafferty, Lady again. Maar dat geldt niet voor onze Joop, want... Uh, die is er weer vroeg bij. Ja, dat is yeah. zo is dat. Joop, goedemiddag. Ja, maar wel mooie muziek, jongens. Dankjewel. Ja, mooi, hè? Ja, die... ja lekker nummer. Ja, ik, ik hou hiervan, hoor. Het is wel toch wel mijn soort muziek, hoor. Nou, ja, wij ook, want we zaten net met z'n tweeën... als duo nog wel luidkeels mee te schallen. <laughs> we waren je ook uh, bijna vergeten. Oh, jullie hadden waarschijnlijk de, de, de, de microfoon aan dicht staan. Jammer. Ja, ja jammer, hè? ja. <laughs> Ja, we, we willen niet meteen een heel zandvoort verjagen De zon is net tevoorschijn, dus... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Joop, jij had uh, behalve ja. jouw drukke baan... Uh, als het gaat om journalistiek voor het uh, regionale nieuws, zeg maar... of het lokale nieuws, hoe je het noemen wil... had jij ook nog een ijsbaan, hè? <lacht> Jij ook trouwens? Ja, was gezellig. is mis je in Blomberdaal natuurlijk, hè? Ja, nou ja, ik heb er eentje vlak achter mijn huis, hè. De, de, de, de randweg bij mij, waar ik woon. Oh ja, natuurlijk. De echte schaatsbaan Alleen, die wordt dan niet afgebroken en weer opgebouwd. Die, wordt, die blijft gewoon daar het hele jaar blijft die, blijft die staan. Toch wel? Ja, alleen sobers, dan gaan ze er met allerlei ploegen doorheen... want dan wordt het weer helemaal opge... opge ja, hoe zeg je dat? Schoongemaakt en gedaan. Het systeem natuurlijk, het koelsysteem... Cool ...wordt onderhouden en dus ja... ...hij is alleen maar open van... ...ik meen van uh, 1 oktober af tot... ...nou, uh, 1 april of zo... ...en dan gaat hij weer dicht. En dan, uh, Even voor de duidelijkheid... Charles heeft het over de ijsbaan bij de Randweg... ...dames en heren. Ja, in Haarlem. In plaats het, waarschijnlijk denkt u van... ...waar heeft die man het over? Zit dat dan? Nou, ja, daar. Maar, maar ja. dat is de, de, de ijsbaan van Haarlem. Daar er wordt ook de KNSB-zijde gereden. Oké. Okay. Ga ja. je er was eens je hoop of... Uh, ik ben in het verleden wel eens naartoe gegaan. Ja. Ik heb er geen tijd meer voor. Ik wil er ook geen tijd meer vrijmaken eigenlijk. Ik heb wel andere dingen te doen. Ja, zo is het. Maar Wat het heb je het afgelopen... Ik afgelopen... Ja, ja, ja, ja. ja. Over, over drukte en dingen doen gesproken. Heb je... Wat heb je het afgelopen weekend allemaal gedaan en meegemaakt, ja. Joop? In ons ja, ja, Zandvoortse ja, ja. dorp. Ja, ja. Ik ben onder andere geweest bij de officiële start van de renovatie van het stationsplein. Aha. Dat was, dat was vrijdagmiddag. ja. En, uh, Wethouder um, Gertjan Bluis met ja. de gedeputeerden. die hebben die, die um, renovatie officieel uh, gestart. Ja. Door, het, uh, door het weghalen van een Stamfordse vlag over een bouwhek. Ja. Nou, bord moet je eigenlijk zeggen. Ja. En um, daar ging het mee van start en het wordt echt een heel mooi, uh, mooi plein. Als ik zo die, die uh, Artist Impression zie, ja. dan wordt het echt een prachtig mooi plein. Ook een plein om op te verblijven, zeg maar. Er komt een, uh, een, een groot. Ja, een soort zandkasteel. De vormen in ieder geval met water erbij. Kunnen kinderen in spelen, volwassenen kunnen daar... Ben je dat nou? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Het is geen echt zand, maar het, wordt, het lijkt op zand. Ja. De kinderen kunnen daar in spelen in ieder geval. En tussen aanhaling een slotgracht omheen. Ja. Dat wel heel gezellig. Er komt groen op. Ik heb meteen al uh, mensen gehoord... die Ja, maar hier groeien geen bomen. Dit zijn bomen die daar komen te staan... die speciaal uitgezocht zijn om tegen die zout licht te kunnen. Die kunnen hier wel groeien, blijkbaar... Ja. Ja. En uh, die gaan niet uh, dood. Ja, daar moet je dus voor kiezen. Dat, dat zal dus heus wel wat, wat, wat zinkjes kosten. Maar het wordt wel een prachtig plein. En te krijgen, we krijgen een hele nieuwe koperpassarel. Ja, en, want is, zag ik dat nou? Ik, ik reed daar gisteren langs... en het leek wel alsof die hele koperpassarel is af, afgesloten, hè? Ja, die is nu nog afgesloten. Ja. Dus als het weer meezit, is ja. gaat die voor de kerst nog open. Dan kun je oh. ervan gebruik maken. Hij ja. kan niet helemaal af zijn. Ja. Maar uh, iemand met, met een rolstoel of een scootmobiel zoals ik... die kan er dan gebruik van maken in ieder geval. Ja. Om niet om te hoeven rijden zeker om te lopen. Ja. En de, de, als, dat, uh, als het weer dus mee zit dan, uh, dan uh, heeft de, de aannemer dat beloofd. Ja. En ik denk ook dat het wel zal lukken. Want het jo, het, het is prachtig weer. Ja. Ja, dat gaat niet om. Maar er komt oh. een hele grote natuurstenen muur aan twee kanten. Ja. En dat nu natuursteen, om dat in te moeten voeren, ja. heeft dat, moet dat een bepaalde regulatie voldoen. Oh. En de douane kan daar moeilijk over doen. Dat heeft het zo oh. moeilijk gedaan. Dat het heeft ja. twee dagen opgehouden. Oh. Maar de natuursteen is nu terug, nu in Zandvoort. Of misschien nog wel beschikbaar. Oh, okay. Okay. En de. de de uh, aannemer had twee dagen nodig om dat te kunnen gaan plaatsen. En die twee dagen hebben ze nu gebruikt. Dus binnenkort uh, zal daar een mooie muur komen. Er komt een, een, een, een helling voor uh, dus mensen mee met, met scootmobiel, uh, rollator. Ja. Uh, yeah. Maakt niet uit, kinderwagen. Yeah. Die kunnen dan door en je kan er ook uh, doorheen lopen. Yeah. En dat is dan de doorgang naar uh, de naar het strand waar, waar de, de provincie heel erg blij mee is ja. en daar ook heel veel geld in heeft gestopt ook en, en uh, heeft er geld in gestopt ja gaat daar ook een ja. veilige oversteek plaats komen voor de voetgangers die vanaf uh, want ik vind het nu altijd is. een beetje uh, ik, gokken ik, ik, he? ik heb niet ja, ik heb niet de, de, de informatie of daar inderdaad een zebrapad gaat komen... ...want dat is eigenlijk de meest veilige natuurlijk. Ja. Um, en ook, dan heb je natuurlijk nog problemen... ...met name zomers als zoveel veel mensen uit de trein komen... Ja. ...dat de, de, de auto's er doorheen willen gaan. Ja, maar precies. Goed, dat, dat, die informatie heb ik niet. Op oh, jammer. Komt, want dat is uh, in principe een ander project. Dit ja. Gaat tot en met de Kopenparsereel. oké. Oh, okay. uh, voor het uh, Stationsplein... ...de, de Insure Kuindestraat en ja. Elsbaggerstraat. Elsbaggerstraat is al aangepast... Er moeten een paar kleine dingetjes nog veranderen. Ja. Maar de die de, de, de, de, de gaat goed aangepakt worden. Het Stationsplein. En ja. de aansluiting naar de Van Spijkstraat. Daar komt trouwens één richtingverkeer ja. in de toekomst. Ja. Dat, Dat zal rekenen. ook eens tijd worden, zeg. Jegeen. Ja, het is een hele smalle straat. Gevaarlijk, natuurlijk. man. Hele, hele, ja, een hele eiereten. Ja. En dan, heb ik, dan weet ik ook niet of ze naar richting het circuit gaan. Met de nee. uh, rijrichting. Of, of naar richting of de, uh, station. Ja. Dat weet ik niet. Nee. Uh, ik, denk, ik denk richting circuit, want richting station kan je ook via de, de Metzgerstraat. Dat is uh, nou, vijf meter verder, kan je de Metzgerstraat al in. Uh, maar ook dat, uh, dat weet ik dus niet. niet nee, dat nee. moet nog later nog blijken. Ja. Maar het wordt wel heel erg mooi. Ja, nou fantastisch. He, he, dat is één. Ja. Nou ja. twee, zaterdag <laughs> uh, we hadden we ja. de spokeshandeling en de opening van de ijsbaan. En daar heb ik Charles uiteraard gezien met zijn ja. camera... Ja. Uh, prominent aanwezig, mag ik wel zeggen, Charles. Uh, <laughs> ik heb weer mooie foto's, uh, Joop. Ik moet alleen nog wat ja. informatie verzamelen. Want uh, ik moet Leo Miezenbeek nog even bellen. Want dat was natuurlijk de man die uh, dat organiseert. En uh, ja, heel druk, uh, druk is geweest. Oh, oh, oh, oh, Oh, oh, oh, oh, oh. oh kijk, zie je? Je gaat iets te ver. Hij organiseert het niet. Hij is ijsmeester. Oh, oh hij is ijsmeester. Oh. Ja, maar bepaalde dingen weet hij wel. Ik zou anders niet weten bij wie je anders moet zijn voor sommige vragen. Uh, uh, Rob de Graaf is de voorzitter van het organisatie. oké. Rob okay. de Graaf, oké. Okay. Ja, ik nou ik want ik wil, wil graag bij de foto's die ik dan wil plaatsen... wil ik ook wat informatie leveren over wie dat nou precies opende... wie nou de speaker was en wie, wie, wie die meisjes waren. En, uh, nou, ik wil jou zijn telefoon in me geven straks... als we klaar zijn met deze huis. Nou, nou, fantastisch Joop, hartstikke bedankt. man. Ja, het was heel gezellig in ieder geval. Uh, ja, zeker weten. Ik heb één Bezwaar. En dat heb ik altijd als ik een, een tekenfilm of een animatie zie van, van de Heer Koning. Dat de muziek altijd loeihard is. En dat vind ik doodzonde. Ik zeg het nou een keertje. Ik zal het uh -huh. niet schrijven. Hoor. Dat is weer wat anders. Maar ik zeg het nu wel. Altijd te hard. En uh, dat, dat stoort mij. En niet met mij alleen, maar ook anderen. Maar voor de rest was het een hele leuke animatie. Een heel mooie uh, opening was het met uh, Erik Weijers van het circuit. Um, want het thema dit jaar, en dat is eigenlijk voor het eerst dat ze een thema voeren, is circuit. En uh, Rob de Graaf, de voorzitter, begon meteen met uh, Niek Meijer, de mij, de onze burgemeester, over uh, Max Verstappen. Die komt uh, komend jaar natuurlijk weer naar Zandvoort, natuurlijk, maar, zo natuurlijk is het niet, maar hij komt naar Zandvoort weer tijdens de, uh, de familiedagen. Uh, driven by uh, Max Verstappen, waar we het Engels nog mag liggen weten. Uh, dus uh, ja, er is wel aandacht voor het circuit en uh, Erik Weijers had de twee uh, pingwindjes, zoals ze heten, met een, een car van het circuit meegenomen naar de ijsbaan en die heeft het officieel geopend. Ondertussen was de, de, de sprookjeswandeling bezig. Ik meen dat er... Uh iets van een stuk of dertig, uh, verkleed waren als uh, sprookjesfiguren. Daar kon je handtekeningen verzamelen in een boekje. En dat boekje dat had je ook uh, nodig om een oliebol te halen... en een uh, suikerde appel te halen... en nog wat andere dingetjes te halen. Ontzettend leuk voor de kleintjes. Die deden er ook uh, erg lief aan mee en graag aan mee. Uh, Paar ma natuurlijk uh, met een camera klaar. En dat uh, ja, is altijd heel erg leuk om dat mee te mogen maken. S'avonds uh, en ook vrijdagavond... was er een uitvoering van Hildering, Wim Hildering... <coughs> Ik ben niet bij de officiële uitvoering geweest, want ik moest ergens anders naartoe. Uh, ik ben wel bij de generale repetitie geweest. En als de generale repetitie degene was wat er vrijdag en zaterdag op de plank is gekomen, dan stak ik dik in elkaar. Uh, een, een mooi stuk, een leuk stuk. Uh, geregisseerd voor de eerste keer door uh, Mark Verstegen, die wel eens eerder geregisseerd had, maar dat waren zijn eigen toneelstukken. Nu heeft hij een toneelstuk van een ander heeft hij geregisseerd en dat is echt heel goed afgegaan, moet ik zeggen. Complimenten, Mark, als je mocht luisteren. Hm. En uh, s'avonds was er dan de Babbelwagen, die ik ook vorige week, de, de week ervoor gezien heb, in de Krocht. Nou, dat was de genootschapavond van uh, de Genootschap uit Zandvoort. Die babmelwagen presentatie was uh, zaterdag in uh, Hotel Faber aan de, aan de uh, uh, Kostflorenstat. En dat is eigenlijk een beetje de thuishonk ervan. En dat zat weer helemaal vol. Ik sprak uh, vlak vooraan van, sprak ik Mark uh, uh, Marcelmeijer moet ik zeggen. En hij zegt, nou ik ben eigenlijk een beetje blij dat een paar mensen af hebben gezegd. Want van de 180 waren er 15 afzeggingen vanwege Griep. Uh, hij zegt, ik ben er eigenlijk wel een beetje blij, want nu kan iedereen overal bijkomen. Je kan mm. rustig naar het toilet, je kan mm, yeah. bij de bar komen. En dat is natuurlijk erg belangrijk ook voor de exploitatie van, uh, van, uh, de, van Hotel Faber. Uh, die dan uh, ja, natuurlijk uh, daar uh, erg goed mee doet. Zondag, Jess in Zandvoort, ben ik helaas niet bij geweest. Ik was bij Klesse Concerts, we moesten ons uh, opsplitsen. Helaas waren de twee tegelijk, want ik had graag bij alle twee geweest. Uh -huh. Ik was bij Clans Concerts en het was echt een prachtig kerstconcert, een jeugdorkest. Uh, dat uh, uh. eigenlijk functioneert als een kamerorkest. Dat yeah. betekent eigenlijk onder andere dat er geen dirigent aanwezig is. En dat geef ik je te doen met, met muzici van uh, 12 jaar en iets ouder, tot misschien 18 jaar. Die speelden voortreffelijk moet ik zeggen. Daar was een uh, heel groot koor bij, van uh, ongeveer 40 uh, zangers. ...van uh, de Vrije School uh, in Haarlem. Uh, dat was een oude koor en dat deed echt hele mooie uh, liederen brachten die onder andere eentje van, van uh, Mozart. En dat klonk, klonk schitterend samen met dat uh, orkest, dat, uh, dat uh, jeugdorkest, jeugdstrijkorkest moet ik zeggen. Geweldige uitvoering en uh, een prachtig kerstconcert van Classic Concerts. Ja, en, uh, in het wapen ben ik helaas niet geweest bij de Irish dag. Dat was een, uh, een Irish uh, ja, middagavond met uh, Irish-Ierse uh, gerechten en Ierse muziek. Ik hou er ontzettend veel van. Ja goed, er moet nog meer gebeuren. Ik uh, kon helaas niet aanwezig zijn. Maar ik denk dat het weer echt een hele leuke feest is geweest. Ja, zo te zien. Ik heb wat filmpjes gezien op Facebook en het zag er heel gezellig. En heel ja, leuk kan uit, ik me ja. Dat ja. kan ik me echt voorstellen. Ja. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat ik, wat ik uh, in de ziekte heb meegemaakt. Ik nou. ja, ben ik oh. geweest. Bij uh, Levi's Flamingo's tegen een oh, oude ja. team met oud uh, spelers van een Nederlands team. Ja, ja het, uh, ik moet zeggen dat het uh, een mindere wedstrijd was dan de wedstrijd ervoor. Er waren echt ja, twee teams die tegen elkaar nou, spelen. Uh, Lions won de uh, uh, zaterdag dik, echt. Ja. Maar ook dat die, die, die spelers die zouden komen bij dat Nederlandse team... die waren helaas niet aanwezig. Uh, Kees Akerboom bijvoorbeeld. Dat is in mijn ogen de beste basketbal die Nederland ooit heeft gehad. Ja. Uh, die, was, die, die zou komen, die is niet geweest. En nog een paar jongens die niet waren... Uh, de, ja, het is jouw best leuk initiatief, er uh, werd ook toch weer veel gescoord, en heel, ja. hele leuke ballen, handige ballen zag je ook, want je ziet toch dat die jongens dat nog steeds in de vingers hebben. Alleen het ja. tempo is wat lager, ik, ik bedoel, je praat over spelers van uh, nou, zeg maar, uh, 48 tot uh, 72, iets in die geest, ja. en uh, dan neem ik toch een beetje af dat ze toch nog lekkere basketballen vinden. Nou, mag je wel zeggen, ja. <laughs> en daarna vond Lions hun wedstrijd, een competitiewedstrijd tegen uh, Apollo. Daar werd tegen gekeken, maar het werd vrij simpel gewonnen met uh, 76, 56. Mooie uitslag. Dus Lions ja, is ja. nog steeds in de running voor een eventueel kampioenschap. Dan moeten ze in ieder geval Top. thuis winnen van, uh, van Amsterdam. Het vijfde team mm -hmm. van Amsterdam, want daar hebben ze okay. voor het eerst in bijna twee jaar uh, een competitiewedstrijd competitie van verloren. Oh. Maar die komen nog te Zandvoort toe. En dat wordt dan eigenlijk de wedstrijd om te winnen voor het uh, Lions. Ja, ja. Leuk weekend heb ik gehad, dus druk. Nou oh, mooi. Ik kom te doen. Oh, het is wel zo, wat ik, wat ik zo allemaal horen, Joop. Dat, er wordt best wel veel georganiseerd in Zandvoort. Ja, het... Het is ja ontzettend. Er wordt heel, ja. heel veel georganiseerd in Zandvoort. Ik ben nu bezig met een artikel over uh, uh, Tasty Corner. Dat is uh, een snackbar in uh, Zandvoort Noord, Nieuw-Noord en die heeft terecht een punt... die zegt, er gebeurt in Niernoord noord bijna niets... en er wonen toch uh, zeg maar 12 tot 1500 mensen... en er gebeurt hier niks. Die willen allerlei dingen gaan organiseren... en daar ga ik hmm. een artikel over maken. Ik ga daar mee maar is er ook een goede locatie voor, Joop, in die, uh, die omgeving? Ja, er is uh, het, het plein op, uh, bij de, de Fomars, zoals dat heet... Uh -huh. het plein bij het buspunt... dat is daar heel erg voor geschikt. Hij wil onder andere daar een, een, een markt elke maandag hebben. Nou, dat zou geweldig zijn. Er zijn ja. drie zaken die zijn dicht op maandag. Er komt, moet een markt komen... Uh, ...met, uh, met uh, producten die niet in dat centrum te, te, te koop zijn. Ik vind het een goed streven. Burgemeester en wethouder zijn bij hem geweest om te gaan kijken wat het was... ...en uh, over te praten. Die waren heel enthousiast. Daar moet vergunning voor uh, gemaakt worden. Of dat ook komt, dat durf ik niet te zeggen. Dat is toekomst. Maar ik zou het heel prettig vinden als dat uh, kon gebeuren daar. En ook voor de mensen daar. en ook uh, Met name de ouderen. Er wonen toch een hoop ouderen die moeilijk zijn... ...die niet naar het dorp kunnen, naar de markten... En ja, dan is dat zo iets, dat zou geweldig zijn, denk ja. ik. Ja, Top. goed initiatief. Maar dan krijg je, je door, je krijg, je, bezig, ja. krijg je het nog, drukker Joop. <laughs> en dat dan weer wel, ja. Ik wil nog even één ding melden. Want ja. uh, komende zaterdag is natuurlijk kerstavond. En dan is er altijd in Zandvoort een openlucht kerstzamenzang. Dat, wordt leuk. dat is altijd geweest bij Café Koper op het uh, Kerkplein. Ja. Maar dat wordt nu georganiseerd bij het Wapen van Zandvoort op het Gasheidsplein. Want de, de, de, de zangers die bij Café Koper hun repetitieavonden hadden, die zijn verhuisd naar uh, het wapen. Ja. Die hebben de organisatie van dat, uh, van dat samenzang. En die gaan dus nu op het kerkplein, of het gastenplein gaan ze die samenzang organiseren. Dat is ook weer voor een goed doel. Als je een, een, een, een tekstboekje koopt voor, voor een bedrag dan. Uh, gaat dat naar het goed doel en dat is over het algemeen de middenbedeel in de regio Kennemerland zuid, uh, goed doel echt en uh, als je zo'n boekje koopt, dan krijg je ook een gratis glasje Gluwijn aangeboden door het wapen. Nou, maar net het, dan het, wapen van van het wapen van Zandvoort, uh, het wapen van Zandvoort gewapend met gluwijn, hè? Tot? Ja. En het, het begint in ieder geval om om zeven uur en niet om uh, om 9 uur zoals het nu te doen gebruikelijk was bij uh, het wapen van Zandvoort. Nou. Uh, Koperje, het, het is nu om zeven uur bij. Uh, uh, het wapen. Ja, terwijl ik heb wel vernomen uh, uit betrouwbare bron dat er ook op uh, kerstavond wel wat op het kerkplein te doen is. Geen samenzang, maar wel wat anders. Ik, ongetwijfeld. Ja. Ja. Ik, ik weet niet, die informatie heb ik niet. Heb je niet? Nee. Ik, nee, want ik, ik, ik, uh, ik ga, het verdiep me daar niet. De collega van mij maken uh -huh. wel uh, voor de voor de kerstdagen maken we een agenda en die komt ja. op donderdag uit. En ik weet niet wat, wat daarin komt te staan. Dat durf ik durf niet te zeggen, ik ga er ook niet achterin. Ik heb daar geen, geen tijd voor. Dat doet een ander voor ons. Okay. Dat komt in ieder geval allemaal in de krant te staan uh, van komende donderdag. Mm -hmm. okay. ik, heb, ik, heb, ik heb het even gemist in Zandvoort. Maar is hier nou ook een kerstmarkt geweest? Joh? Nee, helaas niet. Dat niet. Okay. Uh, men heeft het wel eens geprobeerd. Tot een mm -hmm. jaar of twee, ja. drie geleden. Ja. Het uh, was erg leuk, maar... Uh, ja, te klein... Je moet daar tegenwoordig een hele, een heel circus omheen bouwen, lijkt het wel. Ja ja, ja, ja, ja. Want, want, want in Haak, in Bloemendaal hebben ze afgelopen weekend hebben ze dat ook geprobeerd. Uh, en uh, dat heette dan uh, Sfeervol Winkel in Bloemendaal. Ik ben daar geweest met mijn camera om te, om te kijken of er uh, leuke opnames... Dat was op zich wel mogelijk die opnames. Want er waren leuke uh, muziekensamblers die daar uh, rondtrokken rond, uh, met middeleeuwse instrumenten en zo. En, en natuurlijk uh, gekleed. Maar dat was, joh, het was, was uitgestorven. Het is zo jammer. Want de mensen die dat organiseren hebben zoveel werk daaraan. Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, in Haarlem uh, hadden we natuurlijk het week... En de Haarlem had je een week daarvoor had je natuurlijk een hele grote kerstmarkt, het hele weekend, met, met alles erop en eraan. Ze hadden nu weer oldtimers afgelopen ja. uh, op, de, op de grote markt, dus <laughs> er valt niet maar tegenaan te knokken. In december, begin december hadden we op Stamford ook zo'n grote markt zoals we weer zomers hebben, door het hele dorp heen, weet je wel. Dat, ja. we geprobeerd, dat is twee keer geprobeerd, dat is twee keer een flop geworden, hmm. daar moet je mee stoppen. Hmm. Ja, dat is ook zo, ja. Het is jammer, want het is altijd wel leuk, het is altijd gezellig en uh, ja, aparte zaken kun je daar kopen, waarvoor je normaal gesproken naar, naar een grote stad zou moeten, Amsterdam, Haarlem, misschien, mm -hmm. dat weet ik niet. Mm -hmm. En ja, helaas is dat niet meer het geval. Maar goed, wat die ijsbaan betreft is het allemaal heel gezellig. En je, je merkt ja, toch dat de mensen behoefte hebben aan, aan, niet alleen maar aan uh, economische belangen hè, voor, de, voor de omgeving, maar ook uh, de, de sociale cohesie, het samen zijn, gewoon gezelligheid ja. en, en ja, alles wat erop ook Nou, je hebt zelf ja. dat was. Ja, ja, fantastisch. Dus ik zou zeggen wat volgend jaar betreft, let's do it again. En dat zegt, uh, <laughs> zegt Steely Wheel ook. Hey Joop, ontzettend bedankt voor je informatie deze week ja, weer. Hè? Ik neem aan dat jullie volgende week... Zijn we er niet? Nee, nee, dit was de laatste van ik... dit jaar op de maandag. Uw, ja. ja, natuurlijk, want daarna is het alweer 2 januari. Jazeker, en dan, uh, dan uh, gaan we er toch ook nog even bijkomen van alle hectiek. Oh. Dus wij spreken elkaar op deze plek weer pas op de negende. Nee, nee. Als je het tenminste nee. volgend jaar nog steeds leuk vindt om met ons mee te praten. Als ik er tijd voor heb en thuis ben, dan heb ik geen problemen. Als nou, kijk, geweldig. Dan mer merk ik jullie vanzelf, dan neem ik mijn telefoon niet op. Oké. Oh, Oké, okay. okay, Joop. Nou, ja, ik denk dit ook jouw muziek. Doe het again van Stiliden. En ik wens jou alvast dankjewel. een hele fijne kerst en een prachtige jaarwisseling. gelijk, jongens. Uh, dank je wel. Wensen voor het komend jaar. Oké, okay, dank je wel, Joop. Hoi, hoi. <laughs> Doe. Hoi. Doei. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en dan even een herhaling van het regionale nieuws... want erg veel is er niet gebeurd in het afgelopen uur. Er is niet veel nieuws doorgekomen. Dus een update zit er niet in. Nou, een man is zaterdagavond zwaar gewond geraakt... door een val van een flat aan de Keesomstraat. Rond acht uur viel de man van grote hoogte naar beneden... Hij zou van de vijfde etage zijn gevallen. Maar getuigen zagen hem van drie hoog vallen. Dus van hoe hoog de man nou exact is gevallen is onbekend. Politie, twee ambulances en het traumateam uit Amsterdam kwamen ter plaatse. En na de eerste stabilisatie is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het VU-medisch centrum in Amsterdam. De arts van het mobiel medisch team is per ambulance meegegaan voor extra ondersteuning. De politie heeft middels drie motorrijders de ambulance begeleid... zodat deze vlot naar het ziekenhuis kon worden geloodst. De exacte oorzaak van de val is onbekend, maar het lijkt te gaan om een ongeluk... want er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om suïcide. Afgelopen zaterdag werd er door meerdere vrijwilligers... nog de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen... van de opening van de, van de ijsbaan op het Raadhuisplein. Om 1 uur ging de baan voor het eerst open... en er was meteen een rij van enthousiaste kinderen... die wilden gaan schaatsen. Om vier uur ging de baan tijdelijk dicht... om de laatste voorbereidingen voor een feestelijke opening te treffen. En vanaf vijf uur begon het feest... Zo kwam het circuit met een pacecar om de zusjes van Penguin Maxi te brengen. En er was live muziek en er werd gezongen... door onder andere Mike Danen en de beachpop singers. Ook waren er DJ's aanwezig. Het was al met al een geslaagde en gezellige opening van de ijsbaan. Op de website van de ijsbaan www.ijsbaanzandvoort.nl kunt u terecht om de openingstijden te bekijken... en kunt u ook meteen de evenementen zien... die plaats zullen hebben op de ijsbaan de komende tijd. Het gaan weer drie weken worden... vol gezelligheid, plezier en ijspret in het centrum van Zandvoort. Zaterdagmiddag ontving de Facebook-site van ZFM... de duizendste lijk... En daar is CFM heel trots op. En daarom wordt dan ook de duizendste lijker in het zonnetje gezet. De winnaar is Jan Hendrik... of de winnaar, de duizendste lijker, is Jan Hendrik Smenen. En uh, die krijgt, omdat hij de duizendste lijker is... maandag een gesigneerd exemplaar van de nieuwe roman uh, van Marco Termes... Deze zal ook persoonlijk de nieuwe gesigneerde roman overhandigen. Bij, uh, in het Amsterdam Beach Hotel, App Vloed Aan het Badhuisplein 2 tot 4 te Zandvoort. En uh, dat gaat gebeuren op maandag 19 december. Um, u kunt ook nog een boek winnen. Een gesigneerd boek wel, nog wel van Marco Termes. En dan moet u uh, een antwoord hebben op de volgende vraag. Hoe heette het strandpaviljoen van de ouders van Marco Termes? Nou, als u nou uw antwoord via het contactformulier op de website van www.zfmzandvoort.nl... of via de CFM-app invult, <coughs> denkt u mee naar deze prijs. Want onder de juiste inzendingen verloten wij het gesigneerde exemplaar. De winnaar wordt zaterdag tussen 2 uur en 5 uur bekendgemaakt bij ZFM in de kerstuitzending van Zandvoort op zaterdag. Teg jaren van schitterende nederlagen van Marco Temes... is trouwens via internet verkrijgbaar. En uh, kunt u bijvoorbeeld bij bol.com kunt u hem bestellen... of bij de betere boekhandel. En hij kost 19,90. In Haarlem heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag... op het Stationsplein rond half vijf ochtends... twee Haarlemers van 19 en 20 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van het mishandelen van een 26-jarige Haarlemse... en een 23-jarige vrouw uit Harderwijk. De Haarlemse is aan een hoofdwond door ambulancepersoneel behandeld. De verdachten zijn door beveiligingsmedewerkers aangehouden... En daarna overgedragen aan de gealarmeerde politie. Tot zover het regionale nieuws. Ik zei het in het eerste uur ook Ik hoop vrolijke weersvoorspellingen, Dolly. Ja, ja, ja, dat uh, kan ik melden. Want vandaag overheerst weliswaar de bewolking, maar hier en daar kan ook even de zon tevoorschijn komen. En hebben wij geluk, want hij is bij ons langs geweest. Een beetje is hij er nog. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximale graad of 6. Vanavond en de komende nacht klaart het flink op en is het droog. De zuidoostenwind waait meest matig en de temperatuur daalt naar waarde iets onder het vriespunt. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de middag is het weer overwegend grijs en bewolkt. Het blijft wel droog en er waait een zwakke tot hooguit matige oost tot zuidoostenwind. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of drie. En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dan was het weer. Get I'll talk now. I hear you that. Jimmy, yes, he could. He could make it do anything, anything he used to say. Box Ik ga niet stil bij blijven zitten, want dat zwingt natuurlijk als een... Ja, uh, een, ja, ja, ja, mooi mens. Laat ik het eens respectvol zeggen als een godgieter. <laughs> <laughs> uh, Vanuitgaande dat God ook zwingt in de hemel met ons mee, hè? Want uh, ja, ja. daar gaan we als het maar vanuit. We gaan uh, nog even een gezellig kerstmetallietje draaien, want dat hoort er ook bij, vind ik. De, de carpenters die hebben daar een aantal van gemaakt, van die kerstmetallies, waaronder uh, deze... To be holy like you Little altar boy Oh let me hear you pray Little altar boy I wonder could you ask our him all to to take my sins away What must I do to be holy like you Little altar boy Please let me hear you pray And fill that prayer with love Now I know my life has been all wrong Lift up your voice and help a sinner be strong I wonder, could you pray for me? Could you tell our Lord I'm gonna change my way today? What must I do to be? Holy? Let mm -hmm. Over het kleine altaar, jongetje. Bezongen door uh, niemand minder dan uh, Karen Carpenter. Altijd geweldige kerstmuziek om, uh, om te luisteren. The Bee Gees, more than a woman. Dit nummer, luisteraars, don't you worry about a thing, oftewel maak je geen zorgen. Gaan nou, de afscheid van u nemen. <middelijks'> Stevie Wonder en ik neem natuurlijk niet alleen afscheid van u... want er zit hier nog eentje die afscheid van u wil nemen. Nou, ik krijg donderdag, ik krijg donderdag natuurlijk nog een kans... om even de, voor de laatste keer in dit jaar afscheid te nemen van onze luisteraars. Maar ja. we zijn nee, maar blij, ik bedoel, ik bedoel ook alleen van vandaag. Ja, ja, ja, ja. Nee, niet voor altijd. Zeg, dat waren we nog niet van plan. <laughs> Uh... Fijn dat u geluisterd heeft. Ja. Gij... Daar zijn we weer heel blij mee. Gij... Helaas is er niemand langsgekomen, hè? Charlotte. Nou, misschien ja. wel langsgekomen, maar ze zijn ah. niet. <laughs> <laughs> ja, maar ik zat later ook te denken, we zijn vergeten te zeggen waar we te vinden zijn. Ja. Ah, nou, Zand... dat weet niet iedereen. Ja, zandwoord is... Ik... Nee. ik denk dat het op het Gasthuisplein zwart heeft gestaan van de mensen. Allemaal vragen van waar is dit hier weg? Ja, waar is het gebleven? Het ja, ja. zat hier toch op het hoekje. Ja, we werden uitgenodigd voor een koffie en een paar pepernoten, maar... Uh... <laughs> Helaas, helaas. Nee, nou ja, goed. In elk geval, bedankt uh, voor het luisteren. luisteraars wat ons betreft. Uh, dus wat Dolly betreft, de donderdag. donderdag. Ja. Wat mij betreft. Uh, ik weet dat, niet of, of ik er niet. Vrijdag niet, hè, denk ik, hè? Of wel? Uh, ja, -tour -tour -sport, sport is ook nog een keer, ja. Oh, Oké, okay, ja, ja, ja. dus ja. vrijdag ben je sowieso weer te luisteren. Ja ja ja. ja, ja, ja. Bij leven en welzijn. Uh, ja, zeker. Daar hebben we niet het regie van, hè? Nee, nee helaas niet. Nee. Goed. Nou, Dolly, uh, dank je. En uh, ja, wat mij betreft, toe ja. de ja, oké okay, man. Nou, uh, wij, uh, wij met z'n tweeën weer op de maandag op 9 januari. Ja. gaan yes. we weer doen. Oké. Okay. Zo is het. Houdoe. Dag. Don't you worry about it.